Dit is Radio 1. 8 uur, Gert Kluuk met het NOS-journaal. Het dodental door de overstromingen en aardverschuivingen in Brazilië... is opgelopen tot meer dan 600. Er worden nog ruim 100 mensen vermist. De meeste doden vielen in Nova Friburgo... waar al ruim 270 lichamen zijn geborgen. De overleven in de stad zitten nog grotendeels onder stroom, drinkwater en eten. Meteorologen verwachten dat er later vandaag opnieuw regen valt... wat tot nieuwe problemen kan leiden... De reddings- en bergingsactie in Brazilië is de grootste uit de geschiedenis van het land. Duizenden hulpverleners en vrijwilligers zoeken naar slachtoffers van de natuurramp. Er is een week van rouw afgekondigd die morgen begint. Burgemeester Jacobs van Helmond wordt opnieuw beveiligd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bevestigd. De burgemeester heeft permanente persoonsbeveiliging en er is weer bewaking bij zijn huis. Vorige maand zaten Jacobs en zijn vrouw ondergedoken omdat ze worden bedreigd. De ernstige bedreigingen hebben te maken met het openen van een tweede koffieshop in Helmond. Daarmee moest de illegale handel in drugs worden teruggedrongen. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er nieuwe ontwikkelingen, maar het OM wil niet zeggen welke dat zijn. Het is niet duidelijk of Jacobs zijn taken, net als vorige maand, heeft overgedragen. In Amsterdam is vandaag een manifestatie waarbij links-Nederland op zoek gaat naar een ander Nederland. De bijeenkomst is georganiseerd door de PvdA en moet alternatieven opleveren voor het beleid van het minderheidskabinet van CDA en VVD. Volgens de PvdA maken veel mensen zich zorgen over de economie en de manier waarop we met elkaar samenleven. De partij wil daarom de krachten bundelen met maatschappelijke organisaties en andere progressieve partijen. Ook de leiders van de SP en GroenLinks zullen op de manifestatie spreken. Verder zijn er vertegenwoordigers van onder meer FNV-Avacabo... het samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders en Greenpeace. De manifestatie in Amsterdam begint om 1 uur... en eindigt tegen de avond met een toespraak van PvdA-leider Cohen. De popprijs 2010 is gewonnen door de Amsterdamse zangeres Caro Emerald. De jury was lovend over haar knapgemaakte herkenbare muziek. Ook noemde de juryvoorzitter haar een fenomeen met internationale allure... De 29-jarige Emerald is bekend van hits als A Night Like This en 'Dead Man. De popprijs wordt jaarlijks tijdens het festival Noorderslag uitgereikt aan de artiest of band die in het afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. De prijs bestaat uit een beeld en 10.000 euro. Eerder wonnen onder andere Kiteman, De Dijk en Armin van Buren de popprijs. In Puerto Natales in Chili zitten zo'n twintig Nederlandse toeristen al enkele dagen vast. Ze maken deel uit van een groep van zo'n duizend toeristen die de stad niet mogen verlaten. De Chilenen hebben alle wegen en het vliegveld geblokkeerd. Ze zijn woedend over een besluit van de Chileense president. Die heeft de subsidie op brandstof verlaagd, waardoor gas en benzine veel duurder zijn geworden. Een van de Nederlandse toeristen zei dat het waarschijnlijk niet voor morgen lukt om het gebied te verlaten. Toeristen mogen wel contact hebben met media en ambassades. De boze Chilenen hopen dat de president zijn besluit onder buitenlandse druk zal terugdraaien. President Chavez van Venezuela is bereid zijn uitgebreide bevoegdheden eerder af te staan. In een toespraak tot het parlement zei Chavez dat hij ten onrechte wordt afgeschilderd als een dictator. Hij mag anderhalf jaar per decreet regeren, waardoor het parlement deels buitenspel staat. Die maatregel werd vorige maand goedgekeurd, kort voor het aantreden van het nieuwe parlement, waarin de oppositie veel groter is. De president is bereid al binnen een paar maanden zijn bevoegdheden terug te geven. Hij noemde als mogelijke datum 1 mei. Chavez wilde per decreet kunnen regeren om de gevolgen van overstromingen sneller aan te pakken. Bij de watersnood raakten 140.000 mensen dakloos. De Britse actrice Susanna York is overleden. Ze werd in de jaren 60 wereldberoemd door rollen in films als Tom Jones en Battle of Britain... In 1969 werd ze genomineerd voor een Oscar voor een bijrol in They Shoot Horses, Don't They? Ook was ze in de drie Superman-films te zien als moeder van de superheld. Filmkenners noemen haar een van de meest memorabele actrices uit de jaren 60. Susanna York speelde ook in toneelstukken en schreef kinderboeken. De actrice leed aan kanker. Ze is 72 jaar geworden. Een man die gewond raakte bij de schietpartij bij een politieke bijeenkomst in het Amerikaanse Tucson is zelf gearresteerd. Hij zou een politicus van de Tea Party-beweging hebben bedreigd. Tijdens een discussie over die schietpartij stond de man op, maakte een foto van de politicus en riep je bent dood. Vorige week probeerde een man van 22 het democratische Congreslid Giffords dood te schieten. Daarbij kwamen zes personen om het leven. Meer dan tien mensen onder wie Giffords raakte bij de schietpartij gewond. Zij is inmiddels van de beademing gehaald en lijkt langzaam te herstellen. Het weer zwaar bewolkt hier en daar wat motregen. Vanmiddag overal droog en af en toe zon. Middagtemperatuur van 9 graden in het noorden tot 11 in het zuiden. Morgen bewolking en regenachtig, iets koeler. na morgen droog en kouder. Dit was het nos -journaal. Mijn moeder heeft multiple sclerose. Daardoor zie ik van dichtbij wat voor invloed MS op iemands leven heeft...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 Iedereen kent Joris Linsen van Hello Goodbye, Maar dat hij ook zanger is, ziet u vanmiddag in Kunsthof TV. Acteur Jaap Spijkers verkoopt zijn ziel aan de duivel in Faust. En Doris Bater speelt Miss Bouquet. U weet wel, van Schone Schijn in het theater. Vanmiddag in Kunsthof TV om vijf over zes op Nederland 2. Ik ben zo inconsequent als de ik heb echt een hekel aan al dat vluchtige op en neer en voor en tegen van de moderne wereld. Het liefste leefde ik zonder mobiele telefoon. Toch ik me terug op de bank met een goed boek, een kop thee, met een theezakje bakje en zelfgebakken koekjes. Theezakje bakje, alleen van het woord al word ik gelukkig. En dan niet je boek lezen op een iPad, nee, een waarin je kan vouwen en notities kan maken en thee op kan morsen. Maar ja... Ik moet toegeven, ik heb dus wel één moderne verslaving. Apps. Ik kan eindeloos zoeken naar die ene app die mijn leven totaal gaat veranderen. Het liefst theezakjebakje apps. Heer heerlijk nuttige apps die ervoor zorgen dat je iets met nog meer aandacht beleeft. Ik kan nu bijvoorbeeld, het is hartstikke donker buiten. Ik sta buiten bij het kapitol. Kan ik heel mooi zien met deze app welke sterren er aan de hemel staan. Het is wel een beetje bewolkt. Maar als ik mijn telefoon nou omhoog haal, kijk... Ja, maar nou heb ik er dus nog één gevonden. Die is echt briljant. komende week is het Nationale Vogeltelling. En daar is ook een nieuwe app voor ontwikkeld. Die is onder andere gemaakt door Edwin van Spronsen, die bij ons de gast is. En nu naast mij staat buiten. Edwin, kan je op je app eens een, een vogel laten horen? Uh, ja, ik zal even een vogel laten horen die nog in Afrika zit. Omdat de nachtegaal... Als om eens maar nacht te gaan, hè? Ja, ik vond het een beetje wreed om vogel te laten horen die op dit moment uh, hier zit. En die misschien verzwakt zijn door de strenge vorstperiode. En die het nu gaat provoceren tot het verdedigen van zijn territorium. Dus vandaar een vogel die uh, nog, uh, niet in nog steeds in Afrika zit. En zo kan je dus alle tuinvogels determineren door hoe ze klinken of hoe ze eruit zien. En heb je nou ook het geluid uh, van een vroege vogel? Uh, Jazeker, ze zitten er allemaal op. Wat is dit, in the old Mensen die ook maar een greintje geloof hechten aan het einde der tijden... die kunnen deze dagen hun lol op. De aarde roert zich. De lucht is zwanger van giftige dampen. Sloten kleuren rood en blauw. Het water stijgt schrikbarend, zowel in ons land als Down Under, En wereldwijd regent het dode vogels. Sommige mensen dachten zelfs al de vier ruiters van de apocalyps te zien. Ver aan de horizon. Maar daar zijn geen beelden van. We beloven u, wij blijven met beide benen op de grond deze ochtend, zoals u van ons gewend bent. We nemen u nog wel even mee naar het wassende water in de Millingerwaard en naar Moerdijk. Maar we gaan ook vleermuizen tellen. U hoort Nico de Haan en we hebben aandacht voor high-tech vogels. Kijken. u hoorde dat net al. U kunt uw pubers dus uit bed trommelen, want dat is ook wat voor hen. Wij zijn Lisa Wade en Menno Bentveld en tot 10 uur zijn wij Vroege Vogels. de donkere takjes zich tegen de donkerblauwe lucht aftekenen... hoorde u het derde deel het Allegro uit de symfonie nummer 8... in G Groot van John Marsh, uitgevoerd door de London Mozart Players. Volgend weekend is het weer de Nationale Tuinvogel Telling. En om nou die, uh, die vrolijke vogels zo goed mogelijk te herkennen... kun je natuurlijk een dikke gids gebruiken, maar er is ook iets nieuws. U hoorde het al, de Tuinvogel-app. Een digitale herkenningsgids voor je mobiel. De man die het bedacht is Edwin van Spronsen. Dat deed hij natuurlijk niet alleen. Hij is uh, van uh, ETI, Bioinformatics. Hij kunt, kent ze misschien als de makers van de Soortenbank. Edwin uh, van Spronsen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waarom deze app? Wat is er anders dan, dan de vogelgids die we thuis in de kast hebben staan? Nou, daar is op zich niks mis mee, want ik heb er zelf ook tientallen in mijn boekenkast staan. Je hebt er een hele hoop bij, hè? Ik heb er he, wat meegenomen, ja. Want, Pettersons herkende ik, ik al. Ik heb er vijf meegenomen en ik heb ze opgewogen en die zijn bij elkaar 3,5 kilo. Dus dat is 700 gram per boek bij. Dus daar loopt de gemiddelde vogelaar mee buiten? Ja, dus niet, hè, want meestal laat je ze dan thuis als je in de natuur gaat... en je moet 3,5 kilo boeken in je rugzak stoppen. Dat doe je één keer en daarna nooit meer. <lacht> dus uh, die laat je dan thuis... En de, ik word wel eens gezegd, van dit is natuurlijk een beetje decadent... om met zo'n elektronica uh, de natuur in te gaan... En, en vogeltjes en plantjes te determineren. En er wordt meestal de vaste grap, vast grap achter gemaakt van uh, in zo'n zo natuurgids raakt uh, de accu ook nooit leeg. Maar als je die boeken thuis laat staan, dan heb je er natuurlijk niks aan. Dus ik ben helemaal uh, om, wat betreft, de apps, net als jij. Ja, ja het is en, je werk. Natuurlijk. Het is mijn werk, ja. Maar ik denk ook als ik niet bij ETI werd... dat ik ze, dat ik ze zeker zou kopen, want ik maak ze eigenlijk ook voor mezelf. Maar hoe werkt het nou? Is het net als bij zo'n vogelgids dat je moet lezen van de vogel maakt een zachte tjaf tjaf geluid? Nou ja, dat is het punt. Hè. Ik zal eventjes een voorbeeld daarvan geven. Ik heb hier, uh, we zitten binnen, dus ik kan nou de vogels laten horen dat die buiten in de kou zitten. Ik laat me even een, uh, een uh, zanglijster horen. Het is een herhaling, drie keer een herhaling van hetzelfde. Chichiwoo, uh, Chichiwoo zou er ja. waarschijnlijk in ja. Pettersson staan. Ja, ja. ja. nou. In zo'n vogelgids probeert men dat ook dat geluid weer te geven. Zal ik even voorlezen hoe daar de nachtegaal wordt uh, weergegeven? Sorry, de zanglijst. Karakteristiek door twee tot vier keer terugkerende herhalingen van dezelfde groep noten. Bijvoorbeeld Q-clicks 4, q Tixi tixi tixi, tu tu tu, fix, tu tu tu, ja. koku kieklix, koku kieklix. Ah, dus je koku kieklix wordt wegje. dit is jij de hanglijst. Ik ja, ken herken ik het niet, maar als Nico de Haan dat doet, dan hoor ik altijd gelijk ja, die ja. volgen. Ja, maar goed, dit is dit, deze git wordt gewoon in de winkel verkocht en ik heb mezelf ook en ik, ik kan ja. daar niks mee. Ik begrijp wat ze bedoelen als je het leest, dan, dan zie je wel van ja, het zijn steeds hier herhalingen. Maar even over die, want het is geen geluidenmachine. Toch? Het is niet zomaar een, een dingetje waar heel veel vogelgeluidjes op staan. Het, het is een app. Het is een app. Een, een, een, een, een, een, ja, het is een applicatie. Het is een, een, een, het is een programma voor een moderne telefoon. Ja. Uh, het is gewoon, ja, moderne telefoons zijn natuurlijk gewoon computers waar, ja. uh, waar je software op kan draaien. En dit soort programma's kan je downloaden in een App Store. En je komt op je telefoon te staan. En dan kan je dus met een natuurgids uh, de natuur in. En ik heb deze toen deze, ik deze iPhone kocht, toen was hij 130 gram. En er staan nu iets van 10 uh, gidsen op. En nee, maar hij is, maar even over die over. Die, hij is er om vogels te herkennen. Ja. ja. Dus uh, neem ons even mee. Je loopt door het bos, je hebt dat ding bij je. Je denkt, wat zal ik toch vandaag tegenkomen? Nou, en je ziet uh, iets in de boom zitten. Ja. En dan? Nou, uh, er zit een determinatiesleutel op. Dat wil zeggen dat je een reeks vragen moet beantwoorden. Uh, en dan zoom je als het ware in op de betreffende vogel. Dus in het geval van een, uh, een uh, zanglijster zou het bijvoorbeeld zijn... je ziet eerst een aantal profielen van een roofvogel. Ja, nee, maar uit. wacht, wacht. Ik weet helemaal niet dat het... Zo. Ik zie iets zitten ja? op een tak. Ja. Ja? Ik denk, ja, weet je, zoveel weet ik er ook niet van. Uh, het is een vogel, hij is klein. Hij is klein. Ja, ja dat is natuurlijk niet... Dat, dat is een beetje te weinig. Je moet het wel kunnen zien... Oké, ik zie een, een vogel, vragen. ik zie kleuren, ja. ik zie verenkleed, uh, ik moet, zie de kleur moet, van de snavel ja. en ik hoor hem ook nog een beetje zingen. Ja. En dan weet ik nog niet wat het is. En nou, dan? dan moet je dus goed kijken. Dan moet je dus kijken: is het een roofvogel, is het een zangvogel, is het een eend? Ja. En dan wordt de volgende vraag gesteld: hoe groot is hij? Uh, wat voor omgeving sta je? En daar zitten plaatjes bij, hè? Zit er zitten plaatjes gek. bij, ja. dat is natuurlijk radio kan het moeilijk laten zien, maar ik kan het even omhoog. Ja, je ziet een soort ja. van silhouet van de ja. vogel. Dan dat kan je kijken of jouw vogel van, daarop lijkt. Ja. Is het bijvoorbeeld een roofvogel of een uil of, of een watervogel of een zangvogel? Je moet natuurlijk wel je moet iets van vogels weten. Je moet weten wat een zangvogel is, bij wijze van spreken. Het verschil tussen een eend en een zangvogel niet weet, dan... Uh, dan is het een probleem. Ja, ga, ik... Men gaat even kijken. Die lopen niet je. meteen. Ja, ja. Nou, ik zie iets zitten. Ja. Nee, ja goed, dan, een zangvogel. Dan je, zie je een plaatje met drie ja, silhouetten van ja. vogels. Er wordt gevraagd naar de grote. Ja. Als je nou niet weet wat groot en klein is, want dat zijn natuurlijk arbitraire begrippen, Dan kun je even kijken wat is groot. Nou, dat, oh, dat groot. zijn kraaien en eksters en, uh, en gaaien. Oh ja. Nou, dat, dat zijn ze dus, dat weg. Want dat, want zijn dat was niet, het niet. Dat was het niet. Nee. Dus dan is het een kleine zangvogel. Dan tik ik op een, een, een silhouet ja. van een heel klein vogeltje... en dan krijg ik nu een nieuw plaatje met vier silhouetjes van kleine vogeltjes... die allemaal net iets anders zijn. Ja, dan is de vraag, is, zie je hem in het bos of is in een open landschap? Nee, ik loop in het bos. Ja, goed, dan gaan we verder. Tikken nou, we, gaan we aan het bos. Een bos. Ja. Is hij kleiner dan een merel of is hij te groter van een merel? Nou, we hadden net de zanglijsten. Hè? die is ongeveer te groter van een merel. ja. Dus een dingetje aan waar nog maar drie nou, plaatsvindt. Ja, dat hebben we dus de meerdel. Nou, die is het niet. Is dan hebben we de niet. lijsters. Daar gaan we naartoe. Ik kijk nog, hij zit er nog steeds. Stel, hij ja, je geval. moet wel even de tijd <laughs> ja, hebben. Ja, nee, hij zit er nog. Daar lijkt hij op. Dan houden ja. we hebben nog vier lijsters over. Oké. Okay. Nou, bijvoorbeeld, we hadden net de zanglijster. Maar die lijkt heel veel op de, op de grote lijster. En nu kan je bijvoorbeeld zeggen, nou, wat is het geluid dan van die grote lijster? Oh, hij zingt ook nog, ja. Nou, nou, en die eigenlijk. klinkt heel anders dan wat we net hoorden. En dus als ze veel op elkaar lijken, dan is dat het criterium waarmee je ze uit elkaar kan dat halen. Dat is het laatste stukje waarmee je Dat is het euh... laatste stukje. Maar raken al die vogels niet in de war van, uh, van al die geluiden die er uit die telefoon nou, gaan het... komen in het bos straks? Tuin wou ik net ook, toen ah, ja. we buiten stonden, niet een, een vogel laten horen die op dit moment hier in de tuin zit. Want het is natuurlijk een beetje wreed. Uh, als we nog ziek en verzwakt zijn, dat is net alsof je in een ziekenhuis de patiënten gaat lastigvallen. Maar hoeveel vogels kan ik hiermee determineren? Hier staan er bijna 100 op. Dat zijn dus tuinvogels. Je kunt natuurlijk vragen, wat is een tuinvogel? Ja. Het is niet zo scherp begrensd als een roofvogel of een zangvogel. Hier staan de tuinvogels op die het hele jaar in Nederland voorkomen. Dat moet je goed realiseren, de tuinvogeltelling voor volgende week... dat zijn natuurlijk alleen de vogels die in de winter in Nederland voorkomen. Ja, Over e twee maanden zijn het er veel meer. Dus uh, om die app ook in de zomer bruikbaar te maken... hebben we alle tuinvogels van Nederland opgezet... En dat ook een beetje ruim genomen. Dus, uh, ja, want de komende week is dus de nationale tuinvogeltelling. He, er wordt mensen gevraagd om een half uur lang alle vogels in hun tuin te tellen. En daar hebben jullie dit speciaal voor ontwikkeld, hè? Dat de... is de aanleiding, ja. Uh, we hebben in totaal, we bestaan al twintig jaar. En in eerste instantie gaven we uh, dit uit op CD-dom. We hebben iets van honderd titels... En we zijn nu sinds vorig jaar bezig om die titels ook op, uh, als iPhone-app uit te brengen. We hebben er nu negen en we gaan daar beslist mee door. Ja. En welke app kunnen we nog uh, verwachten? Nou, de eerste volgende, dat zijn de, de zeezoogdieren van de hele wereld. Maar we hebben bijvoorbeeld ook de, de heukelsflora van De Nederland. zeezoogdieren? Ja. Dus dan krijg je dolfijnen en, en bruinvissen? En, ja, en, en walvissen. Uh. Maar wanneer, wanneer zie je nou zo'n beest uh, ja, maar goed, uh, uh, kijk, wat ik net zei. En dat je je iPhone ook nog eens bij je hebt? Nou, er zijn heel veel uh, walvis-excursies in Schotland en oh, Noorwegen okay. en Spanje. Ja. Uh, het, is een, uh, het is een leuk onderwerp. Heel even, voordat, want we gaan uh, afsluiten. Had je nu al een antwoord gegeven hoeveel vogels er op die... Uh, ja, ja, bijna honderd. Bijna honderd, ja. ja. oké. Okay. Ja, en dan ga je zelf ook meedoen met de vogeltelling? Ja, natuurlijk, ja. ja. Met deze app. Nou, bedankt. Edwin van Spronsen, uh, IT-bioloog bij uh, ETI Bioinformatics. Bedankt Mag voor het gesprek. Ik hebben nog één even zeggen. Ja. Niet special, nog jullie telefoon, hè? Voor de tuinvogeltelling hebben we de prijs van deze app uh, verlaagd. In de, in de iTunes webstore tot, tot en met de vogeltelling. Een speciale aanbieding? Een speciale aanbieding voor de mensen die het mee willen doen aan de vogeltelling. Hoe duur is dat dingetje daar? Hij is 3,99 Oh, jeetje. Nou, zei... Voor meer informatie op onze website en over de aanbieding vroegevoegels.vara.nl. Dank je. Sequen. Daar kwam nog een heel mooi laatste slotakkoord. We hoorden SIGUENzen uit Castillos de España... van de Spaanse componist Federico Moreno Toroba. We zullen het maar eerlijk zeggen. Op de redactie van Vroege Vogels hebben we deze week veel last gehad... van wenkbrauwen, frons. De brand van chemiepak in Moordijk je die massaal aan de diarree gaan, duizend keer meer lood dan toegestaan. Brandweerlieden en journalisten die mogelijk te veel viezigheid inademden. En dan de autoriteiten die met platitudes en dooddoeners de microfoons en krantenpagina's vervuilen. Dat deed een oud-gediende op de Vroege vogelsredactie verzuchten. Het is precies dat oude vers van Ivo de Wijs, uitgezonden bij een vorige ramp. Dat vers is te toepasselijk om niet nog eens te laten horen. Hier komt ons Nationale Rampenvers. Luister naar... Ivo De Wijs. Voor de omwonenden is geen gevaar. Er is iets wat ons zacht gezegd verwondert. Er loopt wel eens iets mis of in het honderd. maar altijd staan er overheden klaar die nooit ondaan en nimmer overdonderd de ramp verkleinen tot een klapsigaar. Voor de omwonenden is geen gevaar. Geen gevaar? Gevaar? Absoluut Ach, hoe geen komt gevaar. U erbij? Bij klachten van de luchtwegen. We alles onder controle. Kijk dit nat was, voor de mond. Er kunnen olietankers op het strand slaan. Er kunnen asbestvoorraden in brand staan of bommen uit het laatste oorlogsjaar. De tekst ligt vast. Daar houdt men streng de hand aan. Kom mensen, haal de handen uit het haar. Voor de omwonenden is geen gevaar. De brandweer verricht daarin continu metingen. Ja. Geen sprake van. En treft daar geen schadelijke concentraties voor de gezondheid aan. We hebben alles onder controle. Gegarandeerd geen gevaar. Er kunnen kruidfabrieken exploderen... of kerncentrales matig functioneren. De aarde kan aan het beven gaan, niet waar. Maar eeuwig zijn er hooggeplaatste heren... die ferm verklaren in het openbaar... voor de omwonenden... Is geen gevaar. Alles is volstrekt binnen de normen. De klachten zullen naar verwachting niet leiden tot lange termijneffecten. Ja, u moet even geen spruitjes eten, maar verder geen enkele reden voor ongerustheid. Hoe heerlijk om in Nederland te wonen, waar hoge machten hun gezicht vertonen... en zweren bij eenzelfde commentaar. O, oh, dank u. Dank u wel, bewindspersonen. Uw tekst maakt onze dood veel minder zwaar. Voor de omwonenden is geen gevaar. U kunt inderdaad rustig gaan slapen voor zover we dingen kunnen doen. Hebben we ze gedaan en worden ze gedaan. Gevaar? Gaat u maar rustig slapen? Niets om bang voor te worden. Voor de omwonenden is geen gevaar. Dank je wel. Dank je wel. Ivo de Wijs. Wat een geniaal gedicht. Tot zover onze radiocursus Rampencommunicatie voor bewindslieden, burgemeesters en brandweercommandanten. We praten nog even verder over de kwestie Moerdijk. De man die in Den Haag nodig gemist wordt, onze minister van Milieu, Joris Thijssen, die vertelt dat we nog iets kunnen leren van de rampenbrand van Chemiepak. Ja, we kunnen zeker wat leren van Moedijk, want dat was nogal schrikken natuurlijk. Uh, wat we kunnen leren is dat we, ja, de mens heeft heel veel chemische stoffen vervaardigd. Waarvan we eigenlijk niet zo heel goed weten hoe schadelijk en hoe giftig ze zijn. En dan helemaal niet weten wat er precies gebeurt als die met duizend graden met z'n allen in de, in de fik gaan. Dus wat we ervan kunnen leren, is dat we ook op een schone manier in al onze behoeftes kunnen voorzien. En eigenlijk een heleboel van die chemicaliën misschien wel niet nodig hebben. Maar is dat niet een illusie dat we die kwijtraken? Nou, dat is dus het interessante, dat is het niet. Bijvoorbeeld uh, Greenpeace die heeft een campagne gevoerd tegen elektronica-producenten. die heeft gezegd... jullie stoppen allerlei giftige stoffen in mobieltjes en in ja, tv's en brand, dat soort zaken. Brandvertragers raakken. en zo, hè? Ja, brandvertragers en weekmakers. Dat stoppen jullie allemaal in die mobieltjes en in die tv's. En volgens ons is dat niet nodig. En wat blijkt een aantal jaren later... heb je bijvoorbeeld een mobiele telefoon als Nokia... die inderdaad gifvrij is. Philips is recentelijk met zijn eerste tv gekomen... die helemaal gifvrij is. Dus... Ik wil niet zeggen dat deze minister van Milieu alle antwoorden hebt. Greenpeace heeft ook niet alle antwoorden. Maar we hebben wel een paar hele duidelijke voorbeelden waarin we hebben laten zien... een heleboel giftige stoffen hebben we niet nodig. En dat kan op een schone manier. Als er niks misgaat, dan liggen die stoffen gewoon netjes in een opslaghal. Maar als het zoals nu in de fik gaat, weten de deskundigen dan wat er chemisch gaat gebeuren? Wat voor reacties er plaatsvinden? Nou ja, dat zou u eigenlijk aan de deskundigen moeten vragen. Ik als minister van Milieu van Vroege Vogels en Greenpeace... weet het in ieder geval niet precies wat er gebeurt. Um, en dat is natuurlijk eigenlijk niet wat je wil. Er is nu ook een stuk wetgeving in Europa. En dat zou nog versterkt moeten worden. En eigenlijk wat we moeten doen met z'n allen is zeggen... als jij een nieuw chemisch product of een nieuwe chemische stof... op de markt wil brengen en in onze samenleving wil brengen... moet je eerst maar eens aantonen dat de gevaren voor mensen en milieu... heel erg klein zijn, of het liefst nul. En anders mag je die giftige stof niet produceren en in onze samenleving brengen. Nou, zover zijn we helaas nog niet, maar dat zou eigenlijk wel moeten. Maar dan ben ik bang dat daar weer, om dat te kunnen aantonen... miljoenen proefdieren voor nodig zijn. Nou, wat dan zal gebeuren is dat veel sneller bedrijven zullen gaan kijken... wat zijn dan de schone alternatieven? Wat zijn de alternatieven waarvan we weten dat die geen gevaar voor mensen en milieu opleveren? Dan gaan we daarmee verder. Dat is precies ook wat bijvoorbeeld Philips heeft gedaan met zijn tv. Die heeft nu dus een aantal stoffen genomen van ze weten... deze zijn niet schadelijk, daar gaan we proberen een tv van te maken. En dat ding schijnt prachtig eruit te zien. Um, en verder heb ik, um, zeg maar, Joris Thijs hoedanigheid bij Greenpeace en niet als milieuminister... wel een gesprek gehad bij DSM bijvoorbeeld. En die zijn nu heel erg aan het kijken naar ook alternatieven. Bijvoorbeeld uh, plastics die gemaakt worden van biogrondstoffen... in plaats van chemische grondstoffen. En dan kan je natuurlijk ook een heleboel van dat gif kan je daarmee omzeilen. Want dan, dan liggen er een opslagplaatsen in die grote loodsen geen chemicaliën, maar uh, granen. Ja, bijvoorbeeld. Dan liggen daar biogrondstoffen eh, en daarmee maak je dan dus schonere bioplastics. Niet alleen minder gevaarlijk, maar ook eh, minder afval. Nou ja, en afval wat dus weer verteerd kan worden. Wat je in principe dus op een gegeven moment weer terug kan geven aan, aan de natuur. En die dat dan dus weer kan verwerken en nieuwe, nieuwe bomen van kan maken bijvoorbeeld. Dus op die manier veel duurzamer. Moeten er, kortom, andere... Regels, andere wetten komen voor al die chemicaliën, die honderdduizend stoffen die de mens gemaakt heeft? Absoluut. Wat we moeten doen, is verder doorvoeren dat iedere giftige stof of iedere chemische stof die een bedrijf zeg maar, in onze samenleving wil introduceren, dat zij dan eerst even onomstotelijk aantoont dat dat geen gevaar oplevert voor mensen en milieu. En wat daarmee zal gebeuren, is dat de productie van echt schone stoffen ja, veel en veel groter zal worden. En dat is nu nog niet het geval. Je mag weer een. Volgende, een 101000 ste stof maken en daarmee aan de slag gaan. Zonder precies te weten wat hij doet. Zonder precies te weten wat hij doet. Dat klopt. Dat was Joris Thijssen, onze minister van Milieu. We gaan even luisteren naar uh, Ster en daarna het nieuws dat gelezen wordt door Gert Kluk.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 Versterk jezelf vandaag. Vraag de trainingsgids van Schouten en Nelissen aan op sn.nl Henk van der Grift, wereldkampioen 1961. Misschien wel de grootste Nederlandse prestatie ooit op natuurijs. Liefde, hartstocht en schaatschout. Vanavond in andere tijden sport. Iets na tienen, Nederland 1.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 Radio 1, het NOS-journaal. De eerste uitslag van het referendum over Zuid-Soedan is bekend. 97% van de Soedanese emigranten in Europa... wil dat het zuiden zich losmaakt van het noorden. Ruim 600 mensen brachten hun stem uit. Het tellen van de stemmen die in Soedan zelf zijn uitgebracht... gaat veel langer duren. De einduitslag wordt pas volgende maand verwacht. Algemeen wordt aangenomen dat een grote meerderheid van de inwoners... van Zuid-Soedan zal kiezen voor onafhankelijkheid. Het dodental door de overstromingen en aardverschuivingen in Brazilië is opgelopen tot meer dan 600. Vooral de stad Nova Vriburgo is zwaar getroffen. Er zijn al ruim 270 lichamen geborgen. De reddings- en bergingsactie in Brazilië is de grootste uit de geschiedenis van het land. Duizenden hulpverleners en vrijwilligers zoeken naar de slachtoffers van de natuurramp. En morgen begint een week van rouw. Burgemeester Jacobs van Helmond wordt opnieuw beveiligd vanwege bedreigingen. Het Openbaar Ministerie spreekt van nieuwe ontwikkelingen. Maar wil niet zeggen wat die zijn. Vorige maand zat de burgemeester ondergedoken. De bedreigingen hebben te maken met het drugsgeweld in Zuidoost-Brabant. Het is onbekend of Jacob zijn taken ook nu heeft overgedragen. En dit zijn de hoofdpunten: Het weer. Er staat ons vandaag een dag te wachten met vrij hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Maar de komende dagen wordt het kouder. Op dit moment is het zo'n 7 tot 9 graden. Er komen naast wolkenvelden enkele opklaringen voor en er staat een vlagerige wind uit het zuidwesten. Nou, de rest van de ochtend verloopt wisselend bewolkt met in het noorden mogelijk een klein beetje motregen. Maar veel stelt het niet voor. Vanmiddag dan komt er steeds meer ruimte voor de zon en het blijft dan ook droog. Het wordt zo'n 9 tot 11 graden. Er staat een matige tot vrijkrachtige wind dus uit het zuidwesten. In het noordwestelijk kustgebied waait een harde wind met windkracht 7. Vanavond dan zijn er eerst nog opklaringen. Maar vannacht neemt de bewolking toe en later volgt er een beetje regen. Met name in het westen van het land. Morgen dan breidt de regen zich verder over het land uit. Behalve dan in het zuidoosten, want daar blijft het tot de avond droog. De middagtemperatuur ligt rond een graad of 8. De dagen daarna wordt het geleidelijk aan kouder en keert ook de nachtvorst terug. Met name op woensdag is er kans op enkele buien. Ja, we zijn er weer. Het is twee minuten over half negen. Tijd voor... Vroege vogels, vraagbaak. Vorige week ging het helemaal mis met onze vraagbaak. De computer sloeg op hol en wij gaven de technicus de schuld... en die moesten huilen en dat was allemaal niet terecht... Het was drie minuten lang chaos, en dat klonk ongeveer zo. Je bent dik genoeg, nu kan je niet Onze technicus Windy is bevangen door de kou... en ...die start het uh, verkeerde quote in. Nummertje 2. Gaat het lukken? Nee, hij schudt. Nee, het gaat... Oh, ja, ja, het wel. gaat wel lukken. Ademhalingen, nee, nee, Helemaal van slag omdat echt niemand heeft begrepen waar de vraagpaak vorige week over ging... proberen we het nu nog een keer. Nou, Hoe zat het nou? Meve Kuiper die zag een egel door de tuin scharrelen... en die wil weten of hij niet in winterslaap hoort te zijn. Nou, ik belde dus vorige week met de Nationale Egellijn... en sprak met Jenny Klever, directeur van Egelbescherming Nederland. Ik vroeg haar waarom er dit jaar zoveel egels worden binnengebracht. Dat komt omdat er heel vroege winter is ingevallen. En dan is al het eten wat een egeltje nodig heeft, licht onder het sneeuw... En ze moeten twee vetlagen opbouwen. Als die vetlagen dik genoeg zijn, dan krijgen ze een intern seintje van... hé, hey, je bent dik genoeg, nu kan je in winterslaap. En zolang ze dat seintje niet hebben gekregen, en dat krijgen die te kleine egeltjes dus gewoon niet... moeten ze blijven rondlopen en naar eten zoeken. En Wat gebeurt er met een egel tijdens zo'n winterslaap waar hij al die vetlagen voor moet opbouwen? Ja, een egel die in winterslaap gaat, daar gaat de ademhaling. Die zakt helemaal naar enkele ademhalingen per minuut. En zijn temperatuur daalt naar een paar graden boven nul. En als de egels weer ontwaken, dan zijn ze 10 tot 50 procent van hun startgewicht zijn ze kwijt. Maar als je nu een egel ziet lopen, moet je dan ingrijpen? Hij is het best meegeholpen als je een blik voor de kat of kattenbrokjes en water geeft. Dan heeft hij een volledig menu. En als je een egel overdag vindt, dan moet je echt absoluut even bellen met de egellijn of met de dichtstbijzijde egelopvang. Want de kans dat hij dan echte hulp, medische hulp nodig heeft, is erg groot. Maar zie je bijvoorbeeld in deze omstandigheden... zie je dan s'avonds nog een egeltje scharrelen. Dan is bijvoeren, net zoals wij gewend zijn om vogels al, al, al bijna een eeuw, geloof ik, dat we vogels bijvoeren in Nederland. Nou, zo zou het ook moeten worden dat wij de zoogdieren in Nederland gaan bijvoeren. Dat was het verhaal. Bedankt Jenny Klever voor het antwoord. Ziet u dus overdag een egel lopen, dan kunt u bellen met de nationale egellijn 035 6468699. Staat ook op onze site. En als u zich wilt aanmelden als vrijwilliger, daar zijn er ook een hoop van nodig, dan kan dat ook. Kunt u ook dat nummer bellen. En heeft u zelf een vraag, dan kunt u terecht op ons forum op vroegevogels.vara.nl. Of u kunt schrijven naar postbus 175-1200AD in Hilversum. Deel Conspirito uit het Concerto in G groot van de Engelse componist Charles Eveson uitgevoerd door het Eveson Ensemble. Zo erg als in 1995 is het nog niet. En al helemaal niet zo erg als uh, op dit moment in Australië of Brazilië. worden dat zo even nog op het Radio 1 journaal. Maar toch heeft ons rivierenland op dit moment te maken met extreem hoog water. 15 meter boven NAP volgens de pijlschaal bij Lobit deze week. Wat betekent dat voor de natuur in de uiterwaarden? Hoe redden bijvoorbeeld de grote grazers zich in het natuurgebied de Gelderse Poort bij Nijmegen? Samen met beheerders Johan Bekhuis van de stichting ARK... en Wilbert Verriet van Free Nature is Rob Buiten gaan kijken... bij de Konings, de Galloways en de bevers in de Millingerwaard. Ik kijken hoeveel vreemd er nog over was hebben, Als ze nog genoeg te eten hebben. de op. Deze koers staat gewoon op een nieuw pak te wachten. Uh, dan weten we dat we morgen vroeg in moeten, moeten gaan voeren. Ja, het, ruikt hier, uh, het ruikt hier in de Millingerwaard een beetje naar kuilvoer. Ja, he? het is hier uh, kuilgas. Alle dieren staan gewoon uh, ja, volledig op kuilgas nu omdat die hoogwatervluchtplaatsen eigenlijk uh, ja, te klein zijn om, uh, om ook nog aan het vreten te laten voorzien. Dus wij voeren ze hier 100% bij nou. Ook ja. om ze hier te houden, dat ze niet te veel gaan trekken. Dus dat ze gewoon op het, uh, ja, het hoogste gedeelte blijven hier. Dit noem je een hoogwatervluchtplaats. Ja. Hier, hier hebben jullie de dieren naartoe gelokt of, ja, of zijn ze zijn... daar vanzelf gekomen? Ja, dus, ze kunnen er vanzelf komen. Dus de meesten weten wel uh, ja, waar ze naartoe moeten als er water komt. En ja, de meesten krijgen gewoon natte voeten. Dus we hebben hier wat keldras neergezet voor het weekend om ze te lokken. Nou, er was van het weekend nog geen één dier die er naartoe gegaan was, want die stonden allemaal nog gewoon door het terrein heen. En toen ben ik gewoon met een tractor hier rond het rijden geweest en toen heb ik ze eigenlijk nog een beetje naartoe gelokt. Want als ik een balletje lekker hooi meeneem, dan komen ze met z'n allen naartoe. Dan ben je net de te vangen van Hamelen, alleen dan met Galloway's achter je aan. Ja. Hier lopen 57 koninkpaarden en 49 Galloway-runderen. Ja, maar deze nou is gewoon echt belangrijk om iedere dag te gaan kijken van of ze nog daadwerkelijk op die hoogwatervluchtplaatsen zijn. En niet door rivaliteit of zo onder de dieren. Onderling uh, dat ja, de eentje naar het eiland toegezwommen is of zo. Omdat hij met een andere stier of hengst ja, niet, uh, niet samen hier kon, uh, kon huishouden. Ja, dat is natuurlijk wel iets specifiek. Uh, als ze ineens op zo'n kleine oppervlakte ja, staan, dan ja. Ja, je staan dus echt gewoon, wel ontzettend op elkaar. Zien. Ja, je krijgt dus hengsten en stieren en zo, die gewoon uh, ja, eigenlijk anders nooit naast elkaar leven. Die nu naast elkaar moeten leven. En ja, dat, uh, dat zijn in het begin wel vechten ja. Het is toch wel echt een hele rare situatie ook voor die dit, dieren. Dit is voor die dieren een hele vreemde situatie. Ja. Voor de meeste is het gewoon nieuw. Het is gewoon uh, acht jaar geleden dat het hoog water geweest is hier. Dus uh, ja, de meeste dieren van ons zijn nog geen acht jaar. En de Galloways, uh, ja, zitten er maar twee of drie tussen. Paarden zitten er wel wat meer tussen, die het weten. Maar, uh, maar van de runrest is het meest allemaal gewoon helemaal nieuw. Ik in 1995 stond het water zelfs nog hier in deze kom onder de bomen. Dus dit okay. voorste deel stond blank. Ja. En nu was het ongeveer de waterrand. En alle dieren stonden geconcentreerd op die hoge rug die je hier daar ziet. Mm -hmm. En toen hadden we 16 meter, wat was 16,5 meter, ja, 16 meter lopen 16 door. Ja, 1680 is het voor mij geweest lopen ja. toen, uh, toen, toen we En toen was er nog zeker een, een meter over. had dus er nog okay. een meter bij gemogen. Ja. 17,5, daar hebben we Nederland nooit meegemaakt. Voordat dat stuk onder Dus dit is een, de, de allerhoogste plek in de uiteraard. Ja, ja. Dus daar, die hoek. Ja. Dus het kan altijd nog erger, Johan het Bekkhuis. Het kan <laughs> nog erger, Ja, zeker. Dat was, bij uh, 95 dat was werkelijk het spectaculaire hoogwater van de laatste decennia, van de laatste halve eeuw, kun je wel zeggen. En dat was zelfs zo ingrijpend dat ook hier de polders, de bewoners, moesten evacueren. Maar de grote grazers. Uh, de grote hier. grazers hadden hier werkelijk. Dit was de veiligste plek in, de, in alle uiterwaarden in de streek. <laughs> en daar stonden die grote grazers met z'n allen op. Het is een klein stukje, Jij ja, noem je dit ooibos? Uh, uh... Ja, ooibos. Uh. Een oude fabrieksterp is dit. En daar hebben ze vroeger zo'n kade omheen gelegd. Nou, dat is een heel hoog stuk en daar groeit allemaal het bos omheen. Ze stonden hier prachtig beschut. Ze konden vreten van de takken van de bomen. Ze dus kregen toen nog hooi bijgevoerd. En dat liep werkelijk eh, als een trein. Hartstikke goed. Behalve dat hier die runderen en paarden bij elkaar staan. is Dit hoge plekje is ook de verzamelplaats van alle andere wilde dieren. In die komen hier naartoe. ze zag net al in de verzand wegrennen. Bevers springen hier bijvoorbeeld heen. Langs de rand van zo'n terrein. Dan uh, heb je een goede kans om een bever die even een tijdelijk uh, bivak maakt hier, om die aan te treffen. Ja, we zagen net uh, onderweg uh, langs de kant van de weg ook al eentje uh, ja. op een boomstand. Uh, een drijvende uh, drijvende boomstam, boomstand. Ja. Dus dat, dat is echt super spannend nou, waar alles zijn plek gevonden heeft in dit soort omstandigheden. Ja, want uh, mollen en muizen en ja. alles wat in de grond zit, uh, ja, dat moet natuurlijk ook een veilig heen komen zoeken. Ja, die zijn dus, dat was wat de afgelopen week gebeurd is. Zodra dat water komt, moeten al die beesten de grond uit. Al die gangen raken gevuld met water, die beesten moeten eruit, die moeten zwemmen. Die moeten maken dat ze wegkomen. En uh, heel veel daarvan hebben de pech dat ze hun, hun actieradius niet zo groot is als van een ree of van een haas. Dus die gaan van plekje naar plekje. En die worden ook heel veel op zulke momenten gevreten door de meeuwen, door de kraaien, door de buizers, De blauwe kieken, die van alles vloog hier rond hier. Je hebt dus hier het gewoon een bonanza, een gedekte ja. tafel. Ja. Hier zat kerst ook een bever. Die is uh, nu even niet teruggekomen. Want de, de burchten van de bevers... Uh... Die staan allemaal onder water. Die zijn daar ook niet op berekend. Het is wel bekend trouwens van die bevers... dat die, die hebben burchten en holen op verschillende hoogteniveaus in de Uiterwaard. Die houden rekening mee. Dat weten ze dus ook dat de zomerdag de waterstand heel ver zakt. Dus dan hebben ze hun diepe holen. Die liggen heel laag in de Uiterwaard. Dan hebben ze vaak nog zo'n midden niveau. En tijdens dit soort extreme omstandigheden... die dus heel sporadisch voorkomen... dan merk je hoe inventief die dieren zijn. Die zoeken zich dus een veilig plekje. Maken zich dan heel snel een soort van leger knabbelen wat hout bij elkaar en maken dan zo'n mooi... Het lijkt bijna een heel groot vogelnet soms... waar ze dan dagenlang in bivakeren. Nou, nu zijn wij de enige bezoekers hier. Het gebied is, kun je zeggen, er komen geen mensen. Die beesten hebben dat hartstikke rustig hier op die hoge plekken. En dan houden ze zo tijdenlang vol... totdat de waterstand weer zakt. En het leuke met die beesten is dat ze vaak meteen met de waterstand... mee migreren naar hun hol toe. Verzamelen dan ook hout bij hun, bij hun beverburgten waar ze dan de komende zomer in willen leven. En zorgen dat ze er heel veel bouwhout bij elkaar hebben. Dan gaan ze dus na, met zo'n hoogwater gebruik maken van de transportmogelijkheid van het water. Ze doen jarenlang niks aan hun burcht, omdat het geen hoogwater is. Is het hoogwater, pakken ze die kans, slepen er uh, heel snel hout heen en kunnen dan gaan bouwen. Hier op ze tegen water aan. Er springt al een haas voor ons uit. Ja, er ja, springt een haas. Ja, die komen ook allemaal op deze oppervlakte. Dus ze die nog... Uh... Over water dit is voor jou ook de eerste keer dat je dit uh, meemaakt? Dit is voor mij de eerste keer, ja. ja. ja klopt Spannend? Um, nu vind ik het vooral leuk. Um, met het weekend vond ik het uh, heel spannend en uh, ook erg gestresst... Om, uh, ja, omdat ik eigenlijk niet wist wat ik, uh, wat ik allemaal zou moeten doen bij, de stier, bij die dieren. En, uh, nou ja, een collega van mij heeft een keer meegemaakt en die, uh, die heb ik gevraagd om, uh, om met me mee te gaan. En die, uh, nou ja, die wist heel veel en daar heb ik heel veel van geleerd. Dus ook voor mij is het gewoon echt een, een leermoment. Niet alleen voor de dieren, maar... Uh, ook voor de beren hier. Ja. Rechts passeren onze boten vanuit Duitsland richting Rotterdam. En hier links gaat het de, de kade over. En uh, stroomt het de hele uiterwaard in. Dus nu is er een, uh, een open verbinding van de rivier met de uiterwaard. En dat is zeven jaar lang niet gebeurd. En dat is fantastisch. De natuur heeft dat nodig. Want dat water uit die rivier dat brengt plantenzaden mee uit natuurgebieden in Duitsland. En misschien nog wel hogerop. Brengt. Vissen mee, het brengt eieren van insecten mee, et cetera. Dus de hele boel hier krijgt weer een nieuwe impuls. Dus voor de natuur, voor de voor uiterwaard natuur is dit helemaal goed. Dit is precies wat nodig is. Wat nu onder water gebeurt, ja, eigenlijk zijn wij als mensen niet zo op eh, toegerust. Hè. Wij, wij leven boven het water. Maar als je nu ik zeg, eh, ...onder water zouden kunnen kijken, dan zouden we zien hoe daar alles beweegt en zoekt naar nieuwe leefmogelijkheid. Eén groot feest. Eén groot feest. En dat gaat straks, gaat de, gaat de boel weer omslaan, want dan, dan trekt dat water weer terug. En al die vogels, bijvoorbeeld die meeuwen die hier die muizen hebben zitten eh, opvreten nu, die kunnen dan opnieuw hun slag slaan. Maar er blijven overal poeltjes achter waar die vissen dan in achtergebleven zijn, niet weg kunnen of te laat waren om de aansluiting te vinden... En dan is het opnieuw feest voor, die, voor de landdieren. Ja, ik zou je kunnen zeggen, in de uitwaarde is het constant feest. Angela Hewitt speelde Les l'Egyptien uit de suite voor in G klein van uh, Jean-Philippe Rameau. In de Zeeuwse bodem ligt uranium. Delta, het bedrijf dat bij de overheid een vergunning heeft aangevraagd... om bij Borselen een tweede kerncentrale te bouwen, hoeft dan ook niet ver te zoeken naar zijn brandstof. Bij Burg Haamstede is het uranium gewoon te vinden. Dus hoeft Nederland geen gebruik meer te maken van de smerige, milieuvervuilende uraniummijnen... in ver weggelegen landen, maar halen we de vuiligheid in eigen land. Ja, maar dat willen we natuurlijk niet. Henny Radstaak en Peer de Rijk van milieuorganisatie WISE... zijn vast aan het graven gegaan in de duinen bij Burghaamstede. Hier, moet het onder de grond zitten? Ja, het is in de jaren 60 eigenlijk aangetoond... in onderzoek van de overheid... dat er ook in Zeeland bij Burghaamstede uranium in de grond zit. In Nederland wil een bouwen of meerdere... Dus het lijkt me goed dat er verder onderzoek plaatsvindt en dat het in Zeeland dan maar gewonnen moet worden. In de jaren 60 is dus al een onderzoek geweest dat heeft aangetoond dat hier in de grond ja. onder Nederlandse bodem ja. uranium zit. Ja. Radioactief uranium, 235 of wat is het? Ja, 235. Het is dus in principe bruikbaar voor de splijtstofcyclus, voor kernstrales. Er moet nog wel het aantal stappen doorheen, maar goed, dat geldt altijd. Het rapport. Rijksgeologische dienst in Haarlem. Haarlem, 9 september 1971. Ja, er is dus op een gegeven moment aangetroffen, min of meer bij toeval eigenlijk... Uh, toen er onderzocht werd, andere uh, aanwezigheid van water uh, onder andere. Er uh, is aangetoond dus dat, het, dat de radioactiviteit er vrij kwam, is verder gekeken. Nou, dat bleek dus onder andere uranium te zitten. Toen is gedacht van, nou, dat is misschien wel wat voor Nederland. Want toen ook werd nog gedacht dat kernenergie enorm grote vlucht zou nemen. Ook Nederland heel veel centrales zou gaan bouwen. Dus is serieus verder nagekeken door een overheidscommissie, zoals dat ook toen al ging... En die hebben wat verder onderzoek laten doen. En dus, nou ja, het is wel degelijk aangetoond. Ook in winbare hoeveelheden in principe. Op zijn minst een drie plekken in Zeeland. En er is toen gezegd: Nou, op dit moment is het, uh, kost het wel heel veel geld. En ook heel veel natuur om dat uh, te gaan, uh, commercieel te gaan winnen. Dat zit er nog niet zo echt in. Maar uh, nou ja, we leggen dit rapport wel in de la waar we nog eens bij kunnen. En we houden het in ons achterhoofd. Want als die uraniummarkt zich ontwikkelt en Nederland gaat heel veel kerncentrales bouwen, dan zou het nog wel eens wat kunnen zijn. Dus dat hebben we eigenlijk... Ja, dat kwam we bij toeval... Uh, ja, want uit. toen kwam je aan het rapport. Maar ja, wij, wij hebben een, een redelijk goed archief en daar kijk je wel eens in nu... als je na moet denken over uh, hoe gaan we in Nederland uh, om met kernenergie weer opnieuw die hele discussie... En toen kwamen we eigenlijk min of meer bij toeval op dit oude stuk. Ja, het is gewoon uh, openbaar. Het is openbaar, ja. En er zijn nog wat deelrapporten die we nog niet te pakken hebben. Maar die gaan we absoluut En We gaan het ook bij ons op de website allemaal zetten. En voor uh, gemiddeld ongeveer van 500 gram bruikbaar uranium voor de kernstralen... moet je eerst uh, 1000 kilo uh, aarde omscheppen. Nou, dan hebben we even wat te gaan. Dus uh, <laughs> ik dacht, ik begin vast. <laughs> ja, en dat betekent dus dat, uh, ja, goed als je dat hier in Nederland... Gewoon nieuwe kernstralen inderdaad echt winbaar uranium wil gaan halen. En dan zul je een ongelooflijk groot gebied af moeten gaan graven. Dit duingebied misschien? Ja, dat zou hier kunnen zijn. Dit uh, hier uh, vindt in de zomer nu heel veel recreatieplaats. Ja, het is al maar natuur ja, is, hè? Ja, het is nu een natuurgebied, maar het is een kwestie van kiezen. In Namibië, waar nu een deel van het uranium vandaan komt voor de wereldmarkt, wordt het ook in een natuurgebied gewonnen. Ik ben een paar jaar geleden geweest. En daar is een van de grootste mijnen ter wereld. Twee bij drie kilometer. Tweeënhalf kilometer diep de aarde in. Enorm gat, echt onvoorstelbaar. Een diepe, grote wond in, in de aarde. Dat is echt ongelooflijk wat daar gebeurt. Kijk, Delta zegt, we willen onder andere kernstralen... omdat we minder afhankelijk willen zijn van, uh, voor elektriciteitsproductie van, van het buitenland. Gas uit Rusland of... Nou ja, en... ja, het uranium, dat halen we ook uit het buitenland. Ja, precies, dat is het punt. Dus wij zeggen, als je dan zo graag een kernstralen wil... dan moet je ook verantwoordelijkheid nemen voor die hele keten... Uh, niet alleen voor die centrale die je dan bouwt, maar echt alles wat erbij hoort. Inclusief de uranium, wat nu voor de huidige centrale uit Kazachstan komt. We weten niet precies hoe het daar gaat, daar weten we weten weinig van. Uh, Kazachstan is een gesloten land. Ja, dan kom je niet zo makkelijk binnen? Kom je niet makkelijk binnen, is eigenlijk gewoon een dictatuur. Geen uh, milieubeweging, democratie, heel weinig toezicht. Dus daar weten we weinig van. Uh, maar in elk geval is ook duidelijk dat voor, uh, als er nieuwe kernstrales komen... dat de uranium waarschijnlijk voor een belangrijk deel uit Afrika zal komen omdat uit Kazachstan die voorraden zijn al lang opgekocht in feite. En dat geldt ook voor Australië en Canada. Dus in, in Afrika worden steeds meer mijnen geopend. Of zijn ze op zoek naar uh, mogelijkheden voor nieuwe mijnen. Ook, dat ook, dat zeggen de mijnbouwbedrijven ook eerlijk, in Afrika kan het gewoon nog veel makkelijker. Want in Australië en Canada wordt het vooral uh, moeilijker omdat de wetgeving strenger wordt. Milieuwetgeving. Dus het is daar veel moeilijker om nieuwe mijnen te openen. Nou ja, ze zeggen van dan gaan we naar Afrika en daar is geen wetgeving of bijna geen wetgeving. Als er al wetgeving is, is er geen toezicht. Nou ja, en wij zeggen dus van ja, als Delta die ketenverantwoordelijkheid of verantwoordelijkheid neemt voor de hele keten wat ze zouden moeten doen. En niet afhankelijk wil zijn van, van gekke regimes eventueel. Ja, dan kunnen ze het hier in Zeeland dus uit de grond halen. Diep uh, zit het, want dat moet dan wel een stukje graven, denk ik. Ja, nou ja, uit dat rapport blijkt dat je 150 meter diep moet, inderdaad. Daar ben oh. ik nog niet helemaal. <laughs> nou, uh, nog even door, zou ik zeggen. <laughs> nee, dus uh, kijk, wil je dat wil je dat een beetje commercieel aanpakken, dan, uh, ja, dan moet zo'n heel gebied volledig op, de, op schop. Ik bedoel, dan ga je dus echt kilometers afgraven. Breedte, lengte, maar ook naar beneden, in de diepte. Ja, dan zou je eigenlijk, uh, kom je tot de conclusie dat, dat je misschien heel schouwe duiveland zou moeten afgraven. Ja, dat zou wel eens kunnen. Het gaat echt om honderden miljoenen kilo's uh, grond die je dan moet gaan verzetten. En uh, als je dat probeert voortstellen of te projecteren hier op het prachtige zeeland... dat, ja, dat, dat, dat zouden mensen nou het moeten gewoon zien. Want dan, dan zie je wat, dat kernenergie echt wel wat meer is dan alleen die kerststralen die er staat te ronken en elektriciteit maakt. Moeten we dat nou willen in Nederland? Ja, ik zou het absoluut niet willen. Ik denk dat je geen kerststralen moet willen. Maar het is wel goed om te laten zien dat dit er wel bij wordt. Dit is wel een consequentie ervan. Als je kernenergie wil, dan gaat het niet alleen over de kerststralen, maar over al die stappen. Want je zegt, nu is het een beetje makkelijk. We halen dat spul uit kaas gestaan. We weten ja. niet wat daar gebeurt. Want het is een hele smerige manier uh, van winnen. Ja. Er gaat heel veel uh, CO2. Want iedereen roept altijd van de kerncentrales die, zijn, uh, die stoten geen CO2 uit. Maar bij de winning ervan ja. uh, des te meer. Ja, en die hele cyclus, er wordt ontzettend veel energie voor gebruikt. Dat is fossiele energie voor een belangrijk deel. En dus met veel CO2 uitstoot tot gevolg. Waar is dat voor nodig, precies? Nou ja, het is, het is een energieintensieve business. Ik bedoel, mijn, mijn bouw kost gewoon heel veel energie. Ik bedoel, of dat nou vrachtwagens zijn of het, het, de, de aan- en afvoer, de verwerking, er zitten heel veel stappen tussen. Je moet het, die duizend kilo, die heb je dan, aarde, en dan moet, komt dan 100 gram bruikbaar uranium misschien uit. Dan ja. moet je dus in een extractiefabriek met heel veel chemicaliën moet je dat eruit gaan winnen. En dan moet het naar de volgende stap, moet het verder uh, klaargemaakt worden. Dan moet het naar de verrijkingsfabriek, dan moet het naar de splijtstofstavenfabriek. Er zit natuurlijk dus heel veel transport bij. Het gaat drie keer de hele wereld over dat het uiteindelijk in die kernstralen elektriciteit maakt. En dat wordt natuurlijk heel vaak vergeten. Het is een hele ingewikkelde cyclus. Kijk, eigenlijk is uraniummijnbouw in Europa verboden. We deden het vroeger in Tsjechië, in Frankrijk zelfs. Uh, maar Waarom is het verboden? Omdat het te, te, te sterk vervuilend lijkt te zijn. Hypocriet eigenlijk, hè? We gaan het hier verbieden in Europa, maar we halen het wel ergens anders vandaan? Ja, het is puur hypocrisie. En het is echt het punt van: uh, als, je, als je al na wilt denken over kernenergie, uit allerlei overwegingen, betrek dan op zijn minst die hele keten erbij. En denk er heel goed na. En neem ook die verantwoordelijkheid. En durf dat ook gewoon toe benoemen wat er allemaal bij hoort. Nog maar 149,5 meter. Ja, ik kom over drie weken naar huis terug. Deel het rondo uit het van God concert in Zeegroot van Frans Dansie. We zijn zo bij u terug na het nieuws van 9 uur. Dag. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week woonwijken en de industrieterreinen staan onder water. De geschiedenis van El Niño. Ik herinner me nog de sensatie die zich soms van mij meester maakte. Sterrenkunde in Nederland. Dat ik dan dacht, hier hebben wij de grootste radiotelescoop van de wereld. En 20 jaar geleden, operatie Desert Storm. OVT, straks om 10 uur. Radio 1, het nieuws van alle kanten.